Thank Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. We moeten sneller de klimaatdoelen halen, zeggen klimaatwetenschappers. Afspraak is nu dat alle landen wereldwijd in 2050 geen CO2 meer uitstoten. Maar dat is te laat om de opwarming van de aarde tegen te houden, denken de deskundige, redacteur Helene Ecker. Er is ook wel bekend dat de uitstoot in 2050 op nul moet zitten als je die opwarming nog wil beperken tot anderhalve graad. En als je dan tegelijkertijd ook weet dat armere landen dat waarschijnlijk niet gaan halen, ja, dan zeggen zij... moet je als EU dus juist nog wat eerder gaan zitten... en dan kom je gemiddeld hopelijk wel goed uit. Dat betekent dat het overgaan op bijvoorbeeld elektrische auto's... groene waterstof, betere isolatie, dat soort dingen. Dat het allemaal nog sneller moet. Volgens wetenschappers moet onder meer Nederland hier in het voortouw nemen... omdat wij als rijk land jarenlang veel meer CO2 hebben uitgestoten dan gemiddeld. Ook zouden we dan een voorbeeld zijn voor armere landen. In Frankrijk is de vermoorde leraar Samuel Paty herdacht. Het is vandaag precies een jaar geleden dat de docent werd onthoofd door een extremist, omdat hij cartoons over de profeet Mohammed in een les had laten zien. Bij de ingang van het Franse ministerie van Onderwijs hangt nu een gevelsteen als eerbetoon aan de vermoorde leraar. Naar Creta, Canaria of Curaçao, het is druk op Schiphol. Want er zijn veel herfstvakanties geboekt. Meer zelfs dan in 2019 voor corona, zeggen Toei en Sunweb. Ze zeggen dat er een inhaaleffect is en dat mensen vooral naar zonbestemmingen gaan. Schiphol verwacht de komende weken 2 miljoen reizigers. En de horeca schreeuwt om personeel. Vanwege corona zijn veel mensen ondertussen wat anders gaan doen. En dus zijn een bol restaurants, nu ze weer open mogen, op zoek naar obers en afwassers. Maar ook aan koks is een enorm tekort. Een pannenkoekenboerderij in Ede zit zo omhoog dat ze er van alles aan doen om die keukenster te vinden. We loten etentjes weg. We geven geldbedrag aan personeel als ze mensen kunnen voordragen. We hebben flyers laten drukken, overal geflyerd. Maar tot op heden nog geen resultaat. Uit nood moeten ze nu een extra dag dicht. En ze zijn niet de enige. Om meer mensen te werven organiseert Koninklijke Horeca Nederland sinds kort banenborrels om mensen aan te trekken. Het weer het is vooral bewolkt. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Morgen wordt een mix van zon en wolken. Het wordt dan zo'n 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB.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 Allemaal een hele goede middag. Hier is die weer ondergetekende Fred Heij bij ZFM Entertainment for You tot de klokjes van 7 uur. En dat allemaal op die 106.9, 104.5 en DHB 6 aan. We gaan verder met Monique Smit en Wesley Klein. En mooier dan mooi, blijf er lekker bij. En wil je een verzoekje aanvragen? Dan kan Ga even naar www.zfmartiesten.nl Daar kan je gewoon een mailtje sturen en uh, ja, dan gaan we hem lekker draaien. Dat toen naast jou in de klacht. Nu zijn we weer samen in het heden. Eigenlijk niet veranderd. Voel weer precies zoals het was. Jij was toen al mijn stille liefde Echt een onvergetelijk gevoel Oh, ik wist nog dat ik je die brief schreef Ja, jij was toen altijd al mijn doel Waar was je altijd? Ga na een lange tijd weer dansen Mooi. leuker dan leuk Waar zijn al die jaren Monique Smit Wesley Klein hier bij ZFM eh, entertainer voor eh, jou eh. ja en dat allemaal vanaf de hier aan natuurlijk en we gaan lekker verder met uh, ja Frank van Etten en hij het over op het kan ja. blijf er lekker bij hoor want uh, tot 7 uur uh, ja dan ben ik lekker uh, bij u met uh, de gezelligste muziek hier uh, vanuit Zandvoort natuurlijk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 De deur stond altijd open, want iedereen kon het terecht En ook al waren er soms ruzies Met wat centen in mijn zak. was dit en op het kamp. ZFM, Radio 106.9 FM We gaan lekker naar Donnie van de Roest en hebben het over, maar dan wel alleen met jou. Blijf erbij, tot 7 uur. Zijn hier in het zand? In gedachten zie ik jou. Zijn voor vermaak zo mooi alsof je hier nu voor me staat. Uit het niet kom jij te Is dit Valt examen met jou. Ga naar zfmartisten.nl. Goedemiddag. En zoals gewoonlijk, uh, ja... hebben we weer iemand aan de telefoon. En dat is... Uh, Hannes Junior. En een hele goede middag, Hannes. Een hele goede middag. Hé. Hey. Jij was onderweg, of niet? Nee, ik ben... Uh, ik uh, ben bij een condolians. Uh, dus ik ben even naar buiten gelopen. Ah, oké. Okay. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja ik begreep zoiets. Hé. Hey. Ja, jij hebt een nieuwe single uitgebracht. Ja, dat klopt. En, eh... Uh, en kijk, ja, je mag over me praten. Ja, ik, ik vind dat een, een hele mooie tekst. Ja, hè? Maar ja, waar komt die vandaan? Uh, nou, eigenlijk uh, heb, heb ik en Frank van Net dat nummer geschreven. Ja. Uh, ja, wij zijn uh, hele goede vrienden van elkaar. En uh, ja, we hadden het zo in de studio over, over situaties waarin je terecht kan komen. En dat sommige mensen eigenlijk je helemaal niet tot nauwelijks kennen. En dan toch een woordje over je hebben. En hey, toen zei hij: Kom op, we gaan er een riedje over schrijven. Nou, en dat hebben we gedaan. Oké. Okay. Ja, nou, dat is goed gelukt toch? Ik bedoel ja. Ja, toch? Ja, positief, ja. Hé, hey, en. Uh, dat viel uh, niet mee, hè? <laughs> Sorry? Dat viel niet mee, hè? <laughs> het, het schrijven of. <laughs> nee, wat een fagronde is. Nou, ja, ja. daar kom ik dus Daar bellen we tenslotte ja, ja, ja, ja, ja. Nee, nee maar goed, het uh, ja, is een mooie plaat geworden. En uh, ja, nee, ja, Fran, Verkooi kennen we allemaal wel. En het is uh, ja, een man die verstaat zijn vak. Ja, hey, Rob, maar, maar, maar Frank Verkooy hebben hem niet gemaakt hoor? Frank van Netten. Of uh, Frank van Netten, ja. Oh, sorry, maar ik ben met drie dingen tegelijk bezig. Ah, dat is uh, hey, en. Ja, bij deze ook nog uh, gecontroleerd begreep ik. En, uh, ja. Ja. Dat is een ja, lastige, ja, die, die, die lastige situatie. Sorry? Die dingen gebeuren ook. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. Hey en uh, heb jij nog wat, wat uh, nieuws op de plank leggen? Uh, wat zijn de vooruitzichten? Heb jij nog uh, optreden staan, waar uh, uh, je ja, grote optreden zeg maar, op, in het land? Nee nee nee, ik heb eigenlijk heel veel privéfeestjes in mijn agenda staan ja. en dat loopt wel lekker door. En dat vind ik eigenlijk stiekem toch ook wel het leukst. Ja. Um, ja, tuurlijk. Uh, we gaan nu onder zoveel zoveel uh, maanden, onder drie vier maanden, gaan we een uh, nieuwe single uitbrengen. Ja. Dus uh, ja. De, de, er valt heel wat te verwachten. Aha. Zaken komen de tijd. Ja, nou ja, jongen, ja ik, ik zeg altijd. Eh, zou het zou altijd leuk zijn. Zo'n dus mega of eh, eh, eh, Jordaan eh, eh, Festival. of eh, muziekfeest op het plein. en dat soort dingen. Jawel, tuurlijk. Maar goed, ik bedoel. Uh, je, je moet natuurlijk gewoon. Uh, kijk, dat zijn ook. Uh, kijk, heel veel mensen zeggen dat wel. Maar dat zijn ook uh, de, de optredens waar je eigenlijk. Uh, gratis naartoe moet. Hè? Om even... ja, ja, ja, ja, klopt inderdaad. Ja. En, uh, ik heb ook een gezin en de schoolsteen moet ook blijven roken. Dus ja. ik sta, als ik, uh, ik zou bijvoorbeeld uh, voor een uh, muziekfeest op het plein zou ik niet een, uh, een optreden, uh, een betaalde optreden aan de kant zetten. Nee. Nee, de, ja. nee, dat snap ik. Dat begrijp ik zeker. Dus. <laughs> nee, nee, maar, ja, goed. Dat is inderdaad leuk hoor. Maar goed, uh, ik bedoel uh, uh, ja, een betaalde optreden gaat altijd voor. Ja. Uh, dat is ook contractueel, contractueel vastgelegd met mijn management natuurlijk. Ja, nou, nou, maar sowieso inderdaad, hè, het is al, we hebben al een, een lastige tijd achter de rug. En uh, ja, inderdaad, de schorsing in mijn branden en uh, ja, ik geef je groot gelijk. Ja, nou ja, kijk, ik zeg eerlijk, ik vind het natuurlijk een eer om op zo, dat soort evenementen te kunnen en mogen te staan. Jawel. Uh, uh, ja, ik bedoel, uh, iemand die 50 wordt en... Uh, ja, wat centjes over om jou te laten komen zingen. Ja. Dat doet mij meer deugd dan, uh, dan een, uh, een, zeg maar, een, een commercieel uh, ding, zeg maar. Ja, ja inderdaad. Daar haal je meer plezier uit. Ja, meer ja. plezier, maar ook, uh, ja, het loont ook meer, hè? Ja. Nou, ja, maar goed. Uh, plezier en, en lonen, dat, uh, ja, dat gaat toch wel samen, denk ik zo. Ja, ja dat, uh, dat maakt het extra leuk. Aan ja, het ja, ja. Want het is uiteindelijk gewoon een, een, een hobby. Ja. Is, uh, is mijn werk geworden. Ja. Uit, uit, de hand gelopen, uit de hand gelopen hobby, zeg ik altijd. Ja, ondertussen wel, omdat al een jaar <laughs> Ja, je gaat inderdaad alweer een tijdje mee. Ja, en je vader? Uh, mijn vader die, die doet het uh, tegenwoordig lekker rustig aan. Ah, oké. Okay. Gaat wel goed, hem? Okay. Ja, zeker, zeker, ja? Ja. zeker. Het gaat hartstikke goed. Hij doet, uh, hij doet gewoon lekker zijn eigen dingetje en hij uh, gaat met mijn menen optreden en hij rijdt me nog steeds over ondertoe. Ah. Uh, dus dat is. Uh, ja, super ja, prettig. Om het hem te mogen doen. Ja, ja. ja en, en gezellig natuurlijk. Ja, tuurlijk, dat is ook belangrijk. Ja, ja, ja, ja. Mijn vader is mijn beste vriend. En als je dan met je, met je vader tegelijkertijd je beste vriend is, dat kan heel goed uitpakken, heel veel slecht. Maar bij ons is dat ja, gelukkig goed. Ja, nou ja, ik zeg altijd: we hebben nu weer een, een nieuwe titel voor je single. Ja, toch? Ja, toch? Je, va je, je vader is de nieuwe. Ja, je best, allerbeste vriend. Ja, ja, het mooie is nog, nou dat je het zegt, ik heb ooit een liedje gemaakt met mijn vader. Ja. En uh, je rijdt nooit hoe dat liedje uh, heet. <laughs> dat heet vader en vriend. <laughs> ja, ja, ja, dat is nog... Nee, maar dat uh, dagen we nog, uh, die, die, die, die kaft, uh, tenminste de, de, de, de cd-kaft, uh, dagen we nog uh, langzaam uh, voor de ogen. Dat is ja. inderdaad een hele tijd terug. Ja, dat is al echt uh, heel lang geleden. Ja, toen toen, toen uh, pluchten we onze platen nog niet eens. Nee. Was het gewoon, uh, we stuurden overal onze cd'tjes naartoe. Ja. En we hebben het liedje op YouTube gezet en dat was Klopt. het. Klopt, ja, ja. Maar goed, uh, op YouTube heeft hij ook bijna 400.000 weergaves uh, ja. gecreëerd. Voor een liedje waar eigenlijk niks mee, niet tot nauwelijks iets uh, mee gedaan is. Dus dat is wel heel leuk. Ja, nou ja, ik, eh, ideeën genoeg. Ik zou zeggen, breng hem opnieuw uit. En dan, uh, ja, gewoon. Zoals jullie nu zijn. Ja, dat klopt. Maar ik, ik, ik, krijg, ook een, ik krijg ook een zoon, zeg maar. Hè? Ja. <laughs> en, en, en aan de ene kant is het ook leuk om natuurlijk met mijn eigen zoon dat liedje ja. te doen. Ja, Want dan of... ben ik in één keer geen, geen Hannes Junior meer, hè? Uh, nee, nee, maar goed. Uh, ja. Misschien misschien uit nog eens met z'n drieën. Ja, dat zou nog mooier zijn. Ja, toch? Ja, ja, nou, nou je wat wel ideeën. <laughs> ja, geno ideeën genoeg, joh. <laughs> dus als ik een idee nodig heb, bel ik jou. Wel, ja. We, we gaan er gewoon over sparen. Dat komt helemaal goed. <coughs> helemaal <top>. goed. <laughs> hey, uh, had jij nog, uh, nog wat op de plank leggen qua uh, cd's? Of uh, uh, blijft het voorlopig nog eventjes bij deze? ja nee, ik, heb een, uh, ik heb een nummer gemaakt over mijn dochter. ja sowieso op de plank. Maar mijn zoontje die wordt uh, 1 december wordt die geboren. Oké. Okay. En uh, ja, die eet ook, ook Hannes. En ja. Uh, ja, er wordt een ook Hannes bij ons. Ja, uh, dat wordt Kleine Hannes dan? Ja, dat wordt dan weer uh, Kleine Hannes, ja. Oh, ja. En dan heb je Hannes, Hannes uh, junior en uh, Kleine Hannes. Ja, en, uh, ja, ja Hannes senior hè, is mijn vader. Ja, ja, ja. Dus ja, dan zal hij, um, misschien wordt het wel minior, weet jij veel. <laughs> <laughs> dat kan allemaal. We maken er gewoon wat voor, joh. Ik ga, daar, ik ga daar ook een liedje voor maken en dat... Uh, ja. Dat lijkt me hartstikke leuk om te doen. Ja, zeker. Zeker. Uh, de, de, ja, dat is toch een, een nummer dat je zegt van... Ja, dat is met een boodschap hè, voor jezelf. Daarom. Daarom en dat is belangrijk. Ja. Hey, Hannes. Waar kunnen mensen jou volgen? Uh, via uh, Instagram, hannes jr ja. uh, Dat kan via uh, Facebook, hannes Junior. Ik heb, uh, na gisteren heb ik ook TikTok... Oké. Okay. <laughs> dat is weer, uh, weer nieuw. Ik, ja. uh, ik, ik werd in één keer aangesproken dat mijn uh, liedje dus uh, viraal blijkt te gaan op TikTok. Oké. Okay. En toen zat ik eens te kijken en, uh, en er zijn gewoon uh, 250 mensen inmiddels. Grappig, die ja. mijn lied, wie dansen en zingen op mijn liedje. ja. <laughs> ja. Uit het niets en ik wist het niet. Nee, dat is te prachtig, ja. Ik goed zitten bekijken en ik vond het hartstikke leuk. Ja, ja, dat, dat, uh, ja dat, uh, dat lijkt me ook leuk en zeker uh, als, het, als het jouw nummer is. Ja, het is mijn eigen nummer, het ja. de nieuwe single, je mag, over, je, je mag over me praten. Ja. Dus, uh, ja, dat is top. Hé, hey, ik zou zeggen, ga nog lekker aankondigen, dan gaan wij hem draaien. Ja, dat ga ik doen. En voordat ik dat ga doen, wil ik hartstikke bedanken voor het interview. Nou, zeg maar jij tegen ja. u, hoor. Ja, nou ja, u, jij, jij. Ja. <laughs> uh, ik bedank de luisteraars voor het luisteren. Ja. En... Uh, ja, dan ga ik nu mijn nieuwe single aankondigen. Hier is Hannes Junior met Je mag over me praten. Hey, dankjewel, Hannes. En uh, ik hey, zou zeggen, hallo. sterkte vanavond nog. Kom goed, we gaan hey. even Is goed. Hij hey, Groetjes. Hoi, hoi, tot de volgende keer. Hoi, hoi. hoi. Ik ben gevolgd, wie ik ben. Ik leef gevolgd, zoals ik leven wil. Ik wil en ik geloof dat waar ik in wil geloven. artiesten.nl Entertainment for you. Meer dan radio.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 hier uh, nog aanwezig geweest in de studio Es van Velsen. En uh, Pronto, en wij gaan lekker uh, ja, uh, verder met uh, Wilfried Bellé. En waar ben je nou? <laughs> ik ben hier, hoor. Blijf lekker bij tot 7 uur. Entertainment voor you. Mijn naam is Fred Goede Goedemiddag nog steeds. En uh, als je zo gaat eten, ik zou zeggen, alvast eet smakelijk. En als je vroeg vroeger eten bent, nou ja, ik zou zeggen dat het je in ieder geval wel mogen bekomen.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 Ik geef er niet aan toe, toch is het sterker dan ik wil, die droom van ons, van jou en mij. als je werkelijk om heeft. wacht er alsjeblieft op mij. Ja, wacht even, want het is nog geen 7 uur. En uh, we blijven gewoon de lekkerste muziek draaien hier vanaf de hierna in Zandvoort natuurlijk. En we gaan naar uh, Fransbouw en hebben het over een trein naar Niemandsland. Naar niemand's land, hij is op weg naar het beloofde land. En onderweg hoor je de Engelen zingen. T Lijkt een droom dat hemelse gezang Als eindstation het paard. Voor niemand brandt, alleen een vlam zal iedereen verwarmen. Is de liefde waar je naar verlangt? Het afscheid doet een ieder pijn. Je wilt zo graag. Frans Bauer. En wij gaan uh, ja naar de... Hoe heet die ook alweer? Ja, nu wij niet meer praten. Pommelin, pommelin. Blijf erbij. Tot zeven uur. Entertainers voor Zing je nog steeds mee met liedjes van Marco? Tot de buurman klaart. Rij je nog steeds in die oude vogel. Ik wil weten hoe het met je gaat het nog. Niet meer praten. Nou, uh, ik blijf nog eventjes hoor. En ik praat ook even door. Want uh, we hebben ook nog uh, ja, iemand aan de telefoon natuurlijk. En uh, ja, Beb, waar ben je? Ja, ja, ik vind het leuk. Nou ja, Beb is ook in de prijs we hebben even op de spieken gezet. Ja, en Rijk, en jongen. Hey, hey Goedemiddag uh, ja, goed, uh, nog, hè? Het is nog net ja, ik middag. een beetje te horen, hè? Sorry. Zijn we goed te horen? Ja, ja, ja. ja zeker wel, zeker wel. Nou, oh, gelukkig, gelukkig maar. Nee, dat komt goed. Via, via de, via de handsfree? Ja, ja, ja. Ja, zeker weten hoor. Ja, nee, de handen, de handen aan het stuur, dat kan natuurlijk niet uit. is best best wel weer een tijd geleden dat we met haar hebben gesproken, hè? Ja, nou, nou ja, een paar weken, is ertussen. Ja, een paar weken is ertussen. Een paar weken ertussen? Een paar nou, weken nou, ertussen. tussen. Nou, dat, dat maakt allemaal niks uit. Wel, bij wel nee. En je ja. weet het, Binnenkort komt die single van ons weer uit, hè? Ja, ja, ja, zeker. Ja, dat uh, heb, ik ja, gezegd, he. nee, heb, ik, heb ik gezegd, hè? Nou, hè? Dat heb uh, ik gezegd. Die zie ik met, uh, met open armen tegemoet, hè? Ah, dat vind ik wel leuk, jongen. Nou, en er zit een hele clip aan vast, hè? Dan kan je weer lachen, jongen. Wat zit er aan vast? Een slip? Ja, een clip. Oh, een clip? een clip. clip. Een hartstikke mooie clip. Oké. Met de er twee, hè? want hij heeft ook een B-kant, want dat doen we altijd, hè? En dan heb je meteen twee... Uh, twee ja. Ja. Op ja. ja, ja, De prijs van één. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, eh... Hé, het hoort erbij. Ja, zo is het. Ja, die andere is ook zo ontzettend leuk, jongen. Dan gaat... Uh, ik zal het één dingetje verklappen. Ja. Mijn eigen beertje, die gaat als paus verkleed. Hoe vind je dat? Dan? Wat? wat als, als paus? Ja, als paus Bert het eerste. <laughs> Naar nou, de ben lachen en nou naar de met wie ik binnen. Na nou, daar kijken we naar, daar kijken we naar uit, Bib. Ja, dat is lachen. Moet met jou, jongen. Ja, ik bedoel, we mogen alles nog eten en uh, ja, nou, gaat heerlijk. Ja. Oh, lekker, maar je bent ook met vakantie geweest, hoor, denk ik of niet? Ja, ik ben er ook even even lekker tussenuit geweest, natuurlijk. Oh, maar, maar dat is al even geleden, zeker. Nou, dat is al uh, weer eventjes een paar, ja, ik denk wel weer een maand, denk ik. Ja, dat is alweer een maand geleden. weer. En ik ga er weer haast. We kunnen er geen genoeg van krijgen, man. Nee, nee zeker niet. Nee, vakantie, dat... Uh, hey, werken kunnen we altijd nog langer. zat, zeg ik altijd. Hè? Zo is het. Zo is dat. Nou ja, wij doen het graag, werk hoor. En tegenwoordig natuurlijk met onze liedjes en zo. Nou, daar gaan ja. we weer lekker het land in. Hartstikke zo. leuk. Hé, hey, hoe staat het met de opnames? Nou, die opnames, die zijn geweest. Ja, die zijn klaar. Ja, die zijn klaar, jongen. Okay. Dat komt zo met, hier hebben we het een beetje in de planning, Bert? Uh, ja, ergens in november. Ik weet de exacte datum nu even niet, maar ergens in december. In, in november. Ik geloof dat het iets van de van de 17e is. Oh, 17 november, nou dat wel. gaat Dat gaat hartstikke lukken. Okay, daar, daar Oké, kijken we sowieso naar uit natuurlijk. En, uh, dat, dat komt, uh, waar kunnen we dat allemaal bezichtigen? Dat gaat op YouTube, hè? Op YouTube. Ja. ja je hoeft alleen maar Bep en Bed en Aas in, in te tikken en dan heb je hem al. Ja, dan heb je hem al. En dan, uh, dan komt daar uh, die mooie clip erbij. Ja, hartstikke leuk hoor. Nou, dat wordt hartstikke lachen. Maar ja, wat ga je draaien van ons? Ja, je weet het niet. Je ja, weet het niet, nou dat vind ik ook hartstikke leuk. Die blijft geinig, hè? Ja, hè? Weet jij het nou nog steeds niet? Ik weet het nog steeds niet, Bert. Waarschijnlijk, zal ik je verklappen, komt het nooit. Dat komt nooit. Dat komt met de jaren. Wij kunnen het wel van praten. Ja, nou, dan hoop ik dat ik... Dan hoop ik dat ik nog heel veel jaren heb, Bib. Wat zeg je? Wat zeg je? zegt, dan hoop ik nog dat ik nog heel veel heel veel jaar heb. Ja, nah, natuurlijk jongen. Onkruid vergaat niet. <laughs> ja, dat zeggen ze inderdaad. We moeten het niet zo erg lang maken natuurlijk hè, vandaag, want we zijn nu onderweg. En, ja. uh, anders wordt het. En we moeten gaan zo meteen de tunnel in. Dus ja, dan val je ja, waarschijnlijk weg. Dus. Uh, Lieve mensen, ga lekker genieten van ons liedje, He, ons liedje van uh, je weet het niet, want je weet het nooit dat dit en dit is, om het maar zeggen. Nou, ja. We zien elkaar of we horen elkaar volgende week weer en hebben we vast weer een heleboel te vertellen wat we allemaal hebben meegemaakt. Is wel zeker. Is goed. Ja. Maar voor nu dus zeggen we dan weer, adieu. Adieu. Hey, groetjes en een goed weekend. Doei Doei nog.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 Het kan ook allemaal nog net een tikkie anders zijn En je weet het niet, je weet het niet Het is maar net hoe jij jezelf ziet De buurman, een beroepslemiel, las ooit een naar bericht. Een overledingsadvertentie met initialen van zijn nicht Totdat die weken later nog steeds geslagen uit het lood Liggie tegen het laafloek En zei, zeg maat Jij was toch dood? Och, ja, je zegt het niet Je oh, denkt niet wat... Ja, je weet het niet Je weet het niet Het kan ook allemaal nog net een tikkie anders zijn Ja, je weet het niet Je weet het niet Het is maar net hoe jij het zo ziet Opa Piet dacht heel spontaan Laat mij die feestjes ondergaan Want met zo'n kop als Geeft niemand je nog een cent? Maar toen hij bij kwam van de klus en zijn ogen deed, was er geen moer veranderd. Maar had hij wel ineens cupcake? Krijg nou Oh mooi! Oh, oh, oh. oh, ja. Je weet het niet, je weet het niet. Het kan op alle mannen net een dikke anders zijn. Maar je weet het niet, je weet het niet. Het is maar net hoe jij je het zelf ziet. Ja, ook niet natuurlijk, hè. Ome oh, wil die nam een pil. Hij wou nog graag een keer van bil. Hij keek spontaan zijn buurvrouw aan en dacht ik laat me gaan. Maar zij was niet van gisteren en ook niet van vandaag. Dus voor het wist zat hij zelf met een stander in zijn maag. Een stander, een antiek hangers, is al je bedoelen. Oh, je weet het, je weet het. Het kan nog allemaal nog net een tikkie anders zijn Nee, ja, je weet het niet, je weet, weet het niet Het is maar net hoe jij het zelf ziet Als je alles van tevoren ja. is, Dat geeft toch straks geen Ja, dat was de lol snel vanaf Als zou het soms wel even prettig kunnen zijn Even prettig? Verrekterhandig zou je bedoelen, Ben Wat dacht je ervan als je de bingo kon voorspellen? Albert, in wat een bouwke staarslanderij We lopen binnen niet, je weet het niet, het kan ook allemaal met een dikke andere zijn. En je weet het niet, je weet het niet. Het is maar net hoe jij het zelf ziet, je weet het niet, je weet het niet. Het kan ook allemaal met een dikke zijn. Ja, je weet het niet. Je weet het niet, het is maar net Hoe jij het zelf ziet, Ja of niet? Jawel. Jawel. Tuurlijk, hou ze in de gaten Beb en Bappenbergen. Uh. Ja, wat, hè? Uh, hey. Een lekker duo is dat hoor. Is allemaal te vinden op uh, YouTube. En uh, ja, hou ze in ieder geval in de gaten. 17 november, dan uh, ja, komt er een uh, leuke clip bij. Maar nu gaan we verder met Roy Donders. En waar ben je nou? Ik ben hier. En als jij nog een, uh, een verzoekje aan wilt vragen, dan kan dat. Ga eventjes naar uh, www.zfmartisten.nl. Daar, daar, daar kan je eventueel een mailtje sturen. Ook met uh, ja, uh, reacties over het programma of zo. Alles mag. Vandaag is geen gewone dag. Zie ik straks voor het laatst jouw lach? Maar altijd was je bij me. Die mooie tijd was zo apart. Ga jij straks heel ver weg van mij? laatste woorden die je zei, ik zal je nooit vergeten, je zit diep in mijn hart, diep in mijn hart. on <laughs> me 106.9, 104.5 en uh, DHB Plus 6a. Ah, ja, en uh, ja, we gaan nog een plaatje doen tot aan het nieuws uh, van uh, 6 uur. En uh, ja, dat doen we met Havana en The Perfect Kiss. Blijf er lekker bij. Welkom van all-time classics tot de hits van u. Dit is weer een nieuw uur entertainend voor u. Met Fred Heijn. Tot so na the commercials fire within are below me and I'm running, I'm running to for something I lose for a week now I know my heart is seen. This ain't who is right for me.